9 uur. Het LOS Journaal. door Alt De goudprijs stijgt nog steeds en een Troy-ounce kost nu bijna 1300 euro, een nieuw record. Dat betekent dat een gram goud nu iets meer dan 41 euro kost. De hoge goudprijs is het gevolg van de zorg in de financiële wereld. Doordat het slecht gaat op de beurzen, vluchten veel beleggers in goud. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben zelfmoordterroristen... het kantoor van een Britse cultuurorganisatie bestormd. Daarbij zouden zeker drie mensen zijn gedood. Er zouden nog altijd zwaar bewapende aanvallers in het pand zijn. Aan de bestorming van het kantoor gingen explosies vooraf. Een muur van het pand stortte in... en de vrees bestaat dat er verschillende Afghaanse agenten onder het puin liggen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeheerst door de Taliban. De terreurbeweging zegt dat ze met de aanslag willen vieren... dat Afghanistan op 19 augustus 1919 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië. In een slooppand van de UvA in Amsterdam-Oost is brand uitgebroken. Een deel van het dak staat in brand. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Het gebouw in de Routerstraat zou inmiddels zijn ontruimd. Er waren alleen werklui aanwezig in het pand. Het aantal doden bij het noodweer op het Belgische festival Pukkelpop is opgelopen tot vijf. Er zijn ongeveer 70 gewonden. De organisatie heeft besloten het festival af te gelasten. De schade op het terrein bij Hasselt is enorm. Een tent en verschillende andere constructies zijn ingestort en veel bomen zijn omgewaaid. De politie Haaglanden gaat anders werken om overvallen sneller te pakken. Bij een melding van een overval moeten alle beschikbare agenten direct naar de betrokken plek gaan. Volgens een woordvoerder is de pakkans dan veel groter. Het is niet mogelijk om van tevoren in te schatten of het om een kleine overval gaat of om een actie van een professionele bende. Het kan dus zijn dat een kruimeldief wordt opgepakt door veel agenten, maar dat vindt de politie Haaglanden geen probleem. De nieuwe aanpak begint op 1 september. Het KLPD gaat volgende week extra controleren op de snelwegen. Er wordt onder meer gelet op verkeersovertredingen die in de ergernissen top 10 staan, zoals bumperkleven, onnodig linksrijden en agressief rijgedrag. Tijdens de actie worden onder meer 10 onopvallende videoauto's ingezet. Door deze manier van surveilleren zijn in de eerste helft van dit jaar... al 4000 mensen bekeurd. Vooral voor niet-handsfree bellen. Het weer is nog bewolkt. In het oosten mogelijk wat regen. Vanmiddag alleen in het noordoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Vanuit het westen volgen opklaringen. Het wordt vandaag zo'n 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Niemen Noord 2 kilometer. Na een aanrijding zijn er nog twee rijstroken dicht... Ook aanrijding op de A12 Duitse grens richting Utrecht, bij knooppunt Waterberg 3 kilometer en een stuk verderop tussen Maarsberg en Driebergen nog eens 3 kilometer. Ook een aanrijding op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Tebresseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijschrokken dicht. Geeft ook vertraging op de A20 richting Gouda, daar staat bij Rotterdam Centrum ook 4 kilometer.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 Dan kunnen we Caro de Reunie niet meer maken. Word daarom nu lid van de Caro voor slechts 10 euro per jaar. Ga naar Caro.nl. Dank je wel. Het NOS Radio 1 Journaal Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen, het is 4 minuten over 9. Ja, veel Belgen zijn geschokt nadat gisteravond vijf mensen om het leven kwamen... door hevig noodweer tijdens popfestival Pukkelpop. Deze bezoeker zag hoe een jongeman een tak op zijn hoofd kreeg. Op dat moment ademde hij nog. Maar uh, na ongeveer 7, 8, 9 seconden stopte hij met ademen. En dan is hij in de armen van, van mijn vriendin gestorven. En we praten zo met de organisatie van Lowlands... hoe die naar de tragedie in Hasselt kijken. En het Korps Landelijke Politiediensten gaat de komende week extra controleren op asociaal weggedrag. Dat nog tot half tien vanochtend in het Radio 1 Journaal. Ja, vijf doden dus en ongeveer zeventig gewonden in Hasselt. En dat terwijl Pukkelpop één groot feest had moeten worden. Eerst zou het festival nog gewoon doorgaan, maar vannacht besloot de organisatie toch de boel af te blazen. Verslaggever Martijn van der Zande was vanochtend op het campingterrein. Een enorme modderzee hier voor de ingang van de camping. En vanaf de camping komen duizenden festivalgangers die het terrein gaan verlaten. Ze hebben te horen gekregen dat het festival niet meer doorgaat. Het heeft vannacht ook nog hard geregend ja, het was een beetje creepy. Ja. Het, het festival is nu toch afgelast, snap je dat? Ja, ja. de hele tent is kapot. Er um, zijn bomen omgevallen op PA-installatie. Ja, aan de ene kant, uh, het is heel jammer natuurlijk, maar... Ik, weet, ik denk ook dat er geen andere oplossing meer is. Vannacht heeft het weer al hard te regenen, donder te bliksemd. Voor al de installatie weer op te zetten, dat zou zeker niet lukken. Ik kwam ook net van de camping af, op blote voeten, helemaal onder de modder. Alle spullen bij je. Hoe is de nacht geweest? Uh, redelijk kort, maar we hebben toch uh, eventjes kunnen slapen. Ik heb niet veel geslapen, dus ik uh, moest uh, plassen. En, uh, <laughs> het kan niet veel zin om nog in de natte tent te kruipen. Was alles inderdaad helemaal verregend? Uh, bij ons viel het nog meer, maar... Uh... En in het begin was het Een paar jongens hier met uh, blauwe dekens om, andere kleur deken. Je hebt het koud, gok ik. Ja, ik heb het heel koud. <laughs> maar um, ja, de kou is nu niet het ergste. Het ergste is um, dat alles um, is afgelast. Daar dat is eigenlijk de grootste uh, domper, op de feestvreugde die dat er was. Het is afgelast, snap je dat? Ja, ergens wel, omdat er dan zo doden zijn. Maar ergens toch ook is dat wel heel jammer, want je hebt daar toch voor betaald. Ja. Het toch enorm naar uitgekeken waarschijnlijk. Ja, eigenlijk wel. Want allee, gisteren zeiden ze dan nog dat er een deel doorging. Dus wij waren echt wel allee, blij dat er toch nog iets doorging. Maar ja. We gaan nu heel aflassen. Wat, wat zeg je? Alles is afgelast. Dus dat is van de zuur, Maar ja, je kunt er niks aan doen. Hè. Snap je wel dat ze het, dat ze het aflassen? Ja, ja zeker. zeker. Allee, vijf, vijf doen? Of, dat is... Dan, dan, dan, dan, dan kunnen we met feesten. Want um, een beetje respect mag er wel zijn daarvoor. Want... Uh, ja, het zijn wel mensen dat die gewoon gestorven zijn, en dan zal wij een naar dezelfde plek gaan feesten. Twee dat. Dat gewoon. Niet. Dat is de juiste beslissing. Jullie hebben je spullen gepakt en nu maar naar huis. Ja, ja, ja. met de auto naar huis. Ja, en dan <laughs> een douche nemen. Ja. Ik van wel dat dat van pas zal komen. Maar ja, het is wel spijtig, want het, was, ja, het beste moet moe toch komen, en maar ja, als het nu niet zo is, is het niet zo. Hè. Volgend jaar beter. Kijk naar het dan volgend jaar. De festivalbezoekers van Pukkelpop die gaan zo snel mogelijk naar huis. Maar in het Nederlandse Binnenhuizen begint juist vandaag. Een groot festival, Lowlands. En daar staan de eerste bands vanavond op het podium. Bente Bolman van Lowlands, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is de sfeer uh, nu bij jullie uh, aan de start van het festival... nadat nou de uh, trieste gebeuren bij Pukkelpop? Nou, bij ons binnen de organisatie is, uh, is de sfeer behoorlijk bedrukt. Uh, dat maakt toch enorme indruk wat daar uh, gebeurd is... Zeker ook omdat je echt kunt voorstellen hoe de situatie daar is en uh, ja, hoe, hoe het daar nu gaat. En dat is uh, enorm heftig en dat hoop je als uh, festivalorganisatie nooit mee te maken. Nee. Staan jullie nog stil bij de slachtoffers? Uh, ja. Uh, we hebben gisteren een persbericht uitgedaan met daarin een statement. En uh, op Lodens zelf verschijnt een dagkrant in de oplage van 20.000. En ook daar op de volle pagina staan we uh, stil bij de gebeurtenissen in België. En bovendien uh, bij alle eerste voorstellingen in alle tenten wordt er ook even bij stilgestaan. Ja, nou, nou hoorden wij uh, uh, van de Meteo Vista en de organisatie daar. Ja, dat noodweer brak in één keer los. Uh, iedereen uh, wist daar van niks. Is dat nou iets uh, waar u dan extra op gaat letten dit weekend? Uh, nou, ik heb de beelden inderdaad ook gezien. Dat was echt een ongekend noodweer. Uh, ja, bij Lowlands uh, zou dat natuurlijk ook kunnen gebeuren. Dat kan overal gebeuren. Ja. Uh, het is wel zo dat hier ook allerlei draaiboeken klaar liggen... Uh, voor extreme weersomstandigheden, zoals extreme hitte, maar ook enorm onweer of uh, zware regenval. Uh, tot nu toe is het niet aan de orde geweest hier. Nee. We hebben wel een uh, behoorlijk zware bui met flink wat onweer gehad. Uh, dat was vooral lastig voor de uh, campingbezoekers die uh, hun tentjes aan het opzetten waren. Maar wij hebben nog geen maatregelen hoeven nemen, uh, productioneel gezien. Nee. Maar uiteraard houden we de voorspellingen nauwlettend in de gaten. Ja, uw uh, uh, weersvoorspeller zei dat zondag noodweer uh, dreigt boven Biddinghuizen. Dus dat is in elk geval dan een moment dat u daar uh, rekening mee houdt. Uh, ja, uiteraard. We staan in nauw contact met uh, weersdiensten. Een uh, nou, maatregelen waar je dan aan kunt denken is dat op de eerste pla plaats uh, de tenten aan de zijkanten worden geopend zodat de windbelasting en de, de druk die daarop komt te staan minder wordt. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat is iets wat je vrij uh, kort van tevoren uh, kunt beslissen. Uh, maar goed, wat ik zeg, we zitten er ja, goed bovenop wat, uh, wat de voorspellingen zijn. Ja. Er is ook een grote overlap hè, tussen de, de bands die optreden uh, bij uh, Pukkelpop en de bands uh, die uh, naar Lowlands komen. Uh, ja. Heeft er nou wat er gebeurd is uh, in Hasselt in België nog consequenties voor uh, uw programmering, voor zover u weet? Daar zijn we nu druk mee bezig om dat uh, te achterhalen. We hebben er gisteren bewust voor gekozen om niet direct contact op te nemen met de organisatie, omdat die natuurlijk uh, voldoende andere dingen te doen hebben. Uh, het is wel zo dat onze artisthandlers, dus de mensen die in contact staan met de artiesten... die zijn nu contact aan het zoeken met het management van uh, artiesten die op beide festivals spelen. Om te kijken of het uh, gevolgen heeft. Uh, op dit moment hebben we nog geen afzeggingen binnen. Goed, dus in elk geval vooralsnog gaat het programma uh, van Lowlands gewoon door zoals het uh, afgesproken was. Wat staat er uh, uh, vanavond te gebeuren of vandaag? Uh, nou, we openen vanmiddag om 1 uh, om uur. Uh, en ja, het gaat meteen in alle tenten van start, uh, met rock, dance, pop, maar ook lezingen, comedy, uh, literatuur en, en, en ja. dans. Heeft u een paar dus grote namen voor, voor uh, vandaag? Uh, nou ja, we houden Skunk en Nancy houden we extra goed in de gaten. Want ja. zij stond gisteren op bukkelpop en uh, nou ja, we hopen dat ze ook bij ons uh, erbij is. En, en heeft... verder zien we vanavond erg uit naar de Arctic Monkeys, een, uh, een Engelse band. Ik wens u een, een plezierig en vooral een veilig uh, festival toe. Bente okay. Bolman van uh, Lowlands. Het is 11 uh, minuten over 9. Ja, weer rode cijfers op de aandelenbeurzen. Maar uh, voorlopig wel wat minder grote verliezen dan gisteren. In Amsterdam is de AIX uh, geopend met een verlies van 0,4 En op andere Europese beurzen zien we uh, vergelijkbare cijfers. Jeroen Vetter van Capital Guards. Uh, opnieuw uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe staat er op dit moment voor? Nou, de... De AX is inmiddels wat verder uh, gedaald. naar een verlies van 1,8%. Mm -hmm. uh, maar wat frappant is. is dat de, de futures. zeg maar, die een indicatie geven. van de beursopening om 8 uur. vanmorgen op stonden van zo min 5. voor de AX stond hij op zelfs op min 4,3. Die liepen tot aan de klok van 9 uur. sterk terug. tot, tot uh, verliezen van min 1. Yeah. Uh, dus dat betekent dat er. Uh, veel, zeg maar. Uh, waarschijnlijk koopjesjagers in de markt zijn. Uh, maar toch. De, de, de, zeg maar, de, de pessimisten. om het zomaar op te brengen. Of even te zeggen, die, die al overheers op dit moment. En uh, dat is ook te verwachten, want uh, er is weinig positief nieuws. Uh, er is weinig houvast. Uh, en wij verwachten zelf in ieder geval dat die neerwaartse druk op aandelen de komende weken sowieso nog blijft uh, bij aanhouden. Vallen er nou bepaalde aandelen op dit moment uh, op dat ze het slechter doen dan anderen? Nou ja, ik zou misschien bijna eerder zeggen, uh, het, het wat ook frappant is, dat sommige aandelen het vrij goed doen. Uh, er zijn bijvoorbeeld supermarktbedrijven die hele goede cijfers bekendmaken. Mensen hebben meer uitgegeven dan verwacht. Uh, wat, wat het heel slecht doet op dit moment zijn banken. In Nederland, maar eigenlijk in heel Europa. En dat komt er eigenlijk omdat uh, ja, daar eigenlijk het, de kern van een beetje het probleem zit. Uh, banken in Europa vertrouwen elkaar minder. En daardoor staan de koersen enorm onder druk. En dat zijn ook eigenlijk uh, het continu de grootste verliezers in dit soort ja. slechte dagen. U zei het net al, hè? de tendens is uh, dalend. Wat zijn ja. de lichtpuntjes uh, nou ja, de komende dagen misschien wel de volgende week? Ja, ik vind het heel moeilijk om op korte termijn te zeggen. Want op dit moment is elke vorm van rationaliteit is weg. Ja. Uh, Beleggers zijn in paniek. Ik zei eerder in de uitzending ook wat het gevaar is van dit soort tijden is dat het kuddegedrag uitlokt. Uh, dat heeft ook te maken dat ook grote professionele beleggers vaak bepaalde limieten hebben waarop ze moeten verkopen. Mm -hmm. Nou dat daarmee kan een neerwaartse druk op aandelen aanhouden. Dat is in ieder geval wat wij ook uh, verwachten. Um, uh, ik, ik denk dat het nog wel even uh, duurt in dat het tij uh, keert. Kijk er zijn... Maar koersen zijn op korte termijn niet te voorspellen. Het enige wat houvast biedt is dat de volatiliteit, de angst is hoog. En ook de risicobereidheid staat op paniek. Nou, Dat zijn allebei slechte signalen die alleen maar een indicatie geven dat het heel turbulent blijft. En daar zien we vooralsnog totaal geen verandering in. Jeroen Vetter van Capital Guards, dankjewel. Ja, onrust in Berlijn. Daar zijn de afgelopen tijd nogal wat auto's in brand gestoken. Ook afgelopen nacht weer. Horen we straks meer over. Nu eerst de verkeersinformatie, Jolande van de Velde. Radio 1. Het NOS-journaal. Uh, Jolande van de Velde, daar gingen we naartoe. Uh, ja, Rick. Uh, nog een paar files door aanrijdingen op de A12, Duitse grens richting Utrecht bij Arnhem-Noord. Nu drie kilometer, daar is de linkerrijschok dicht. Stukje verderop richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen staat 5 kilometer. Daar is de rechte reisschok dicht. En op de A20 gouden richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt der plein en de Rotterdam Centrum ook 5 kilometer na een aanrijding. En ook daar is de rechte reisschok dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Rick van der Westerlaken. Kwart over negen is het. Ja, automobilisten, uh, niet alleen uh, opletten voor de files, maar uh, ook voor iets anders. Want het Korpslandelijke Politiediensten gaat volgende week extra controleren op asociaal weggedrag en andere verkeersovertredingen. En uh, ook de politie in de rest van Europa is alert. Frans Zuiderhoek van het uh, KLPD, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom gaan jullie dat volgende week doen? Ja, dat is een afspraak tussen de 26 verkeerspolitiekorpsen in heel Europa. Dat we volgende week extra aandacht besteden aan snelheid. Hebben we vorige week veel verloren op de beurzen. Volgende week is er veel te verliezen met snelheid. En uh, hoe gaan jullie controleren? Uh, dat doen we met, uh, nou, met radiocontroles, met, uh, met lasergun. Maar we doen als verkeerspolitie KBD nog een schepje bovenop. En we laten al onze tien ondervallende surveillanceauto's rijden. En we gaan ook uh, direct uh, asociaal verkeersgedrag uh, gaan we aanpakken en eruit halen en bekeuren. Dus uh, dan, uh, u zegt anonieme auto's, dus niet te herkennen. Uh, worden die mensen dan ook gelijk bekeurd of krijg je pas later een, een, een bon in je bus? Nou ja, of moeten er twee of drie tegelijk zijn. Maar in principe, als, als er één iemand uh, zich uh, schuldig maakt aan een ernstige overtuiging... Dan uh, wordt hij gefilmd, uh, wordt hij uh, direct aan de kant gezet. Dan krijgt hij ook zijn eigen uh, opnames uh, krijgt hij te zien. En hij, uh, hij vertrekt met een uh, bom. Ja, hoe, hoe, hoe effectief zijn die onopvallende uh, video-auto's? Nou, het effectieve eraan is dat je zeg maar, de rotte appel er direct uh, uithaalt. Dus uh, degene die uh, het, uh, het asociale verkeersgedrag uh, veroorzaakt, die heb je direct, uh, direct beet. Dus die kan dat uh, dan niet meer doen. Uh, en waarschijnlijk zal hij dan uh, de rest van zijn reis zal die, uh, zal die zich inhouden. Omdat hij uh, weet dat, uh, dat er op hem gelet wordt. Mm -hmm. en, en dat is zeg maar, de kracht van die, van die videosurveillance. Dat je dus uh, direct kan optreden, het uh, kan laten zien. Wat ook. Uh, het gedrag om hem heen is, wat, wat zijn wat zijn verkeersgedrag uh, veroorzaakt, en dan de forse boete die hij meekrijgt, ja dan binden mensen wel in. Ja, u gaat dus extra controleren op asociaal weggedrag. Nog even waar, waar moeten we dan aan denken? Nou, wij hebben dat ook aan de weggebruikers gevraagd. Van wat, wat is de grootste ergernis? Want dat is dan in feite waar het asociale verkeersgedrag vandaan komt. En op, op stip met nummer 1 staat bumperkleven En op de tweede plaats alcohol en drugs achter het stuur. En vorig jaar is agressief weggedrag met stip op 3 binnengekomen. En op de vierde plaats staat onnodig links rijden, ook een grote ergernis. Dus uh, dat, dat zijn nou de ergernissen waar u extra op gaat letten? Ja, er zijn er, er, zijn er tien. Uh, maar goed, om ze alle tien op te noemen, dat is een beetje denk te ik. Ik vond dit al, al redelijk voldoende. Uh, en waarom komt de actie aan? Want nu is iedereen natuurlijk wel gewaarschuwd. Hè? Ja, maar gewaarschuwd mensen telt voor twee. En ik zeg altijd maar, het is ons niet om bonnen te doen. We willen de verkeersveiligheid uh, willen bedienen. Dus uh, met name ook omdat in heel Europa die, die snelheidscontroles uh, worden gehouden. Hebben wij gemeend om uh, dat van tevoren aan te kondigen. En daar kan iedereen uh, zijn voordeel mee doen. Frans Zuiderhoek van het KLPD, dank u wel. Graag gedaan. En we gaan naar Libië. Eén voor één veroveren de opstandelingen daar dorpen, steden en olieraffinaderijen. En het lukt kolonel Gaddafi niet meer om ze terug te winnen. Zijn tegenstanders komen steeds dichter bij Tripoli. Correspondent Thomas Erdbrink is in Sintan, het hoofdkwartier van de opstandelingen. Uh, ja, Thomas, is het een kwestie van tijd voordat ze Tripoli innemen? Ja, daar lijkt het absoluut wel op. Je zei het zelf al, Gaddafi is alleen maar uh, aan het verdedigen en nergens kan hij een aanval doen. Hè, uh, let natuurlijk wel, in, in, in het verleden kon hij misschien tanks en, en, en andere zwaarder materieel vanuit de steden naar die rebellen sturen die zich vaak in open gebied bevinden. Maar ja, sinds de NAVO uh, luchtcampagnes uitvoert tegen zijn troepen, ja, kan hij eigenlijk de steden niet verlaten. Nou, daarom zie je dat nu, dat er nog steeds hard gevochten wordt in die stad, maar ook daar bijvoorbeeld, dat Zalia, die strategische stad waar ze nu aan de poorten van Tripoli. Nou, ook daar. Ja, er gaan, ze toch, er gaan de rebellen iedere dag uh, meer uh, richting, richting, richting het compleet veroveren van de hele stad. En volgens de laatste berichten is er alleen nog maar een, een wijk uh, van de stad... die nu nog in handen is van het roepen van Gaddafi. En is, is de rest ja, is langzaam bevrijd. Dus het gaat niet heel snel, maar het gaat voor de rebellen absoluut sneller dan de afgelopen maanden. Want ze hebben maandenlang vastgezeten op verschillende fronten. En nu is het ja eigenlijk overal succes. Het lijkt alsof er een slot uh, is ingezet. Na de val van Saddam Hussein in Irak brak een periode met veel geweld aan. Uh, hoe willen de opstandelingen in Libië nou een tweede bagdad voorkomen? Wordt daar al over nagedacht? Um, ik, ik ben gisteren op bezoek geweest bij een, uh, een commandant van wat ze hier de Tripoli Brigade noemen. Nou, dat is een soort uh, ja, rebellenlegereenheid eenheid met, uh, met, met, uh, ja, die bijna volledig bestaat uit mensen die uit Tripoli, de hoofdstad, afkomstig zijn. Die hebben maandenlang getraind, soms zelfs onder toezicht van uh, special forces uit landen als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Om straks vrede en rust te gaan, be uh, te gaan bewaren in de stad. Uh, ze gaan strategische plaatsen. Innemen, denk aan de Centrale Bank, de haven, ministeries, uh, het Nationale Museum. En tegelijkertijd hebben ze een lijst opgesteld van ja honderd. 100... Uh, uh, belangrijke Gaddafi-aanhangers die uh, direct moeten worden opgepakt... anders zouden ze eventueel een soort van verzet kunnen gaan organiseren. Nou, en een van die commandanten zei gisteren tegen me... Uh, let wel, wij gaan niet dezelfde fout maken die de Amerikanen inderdaad maakten in 2003 in Baghdad... door zonder plan zo'n stad binnen te trekken. Nee, we zijn erop voorbereid. En uh, ja, we gaan ervan uit dat we, dat we de, de orde kunnen bewaren. Ja, en wat, wat willen ze doen als de machtswisseling zeg maar, achter de rug is? Als ze het een beetje vreselijk hebben overgenomen? Het eerste plan is dus het, het, het, het zorgen dat er veiligheid is in de hoofdstad. En het tweede plan eh, is ontworpen door de, ja, de Nationale Overgangsraad. Dat is, dat is zou zeggen, de regering van de rebellen, eh, die uit allerlei eh, verschillende groepen bestaat. Nou, die hebben een document samengesteld wat ze een soort van roadmap naar democratie noemen. En eh, daarin is het plan dat er onder andere eh, binnen acht maanden eh, democratische verkiezingen onder het toezicht van de Verenigde Naties... Moeten, moeten plaatsvinden. Nou, de rebellen zeggen dus, die twee plannen in combinatie met elkaar... Ja, die moeten er toe, toe, toe leiden dat, uh, dat, dat het machtsvacuum... wat natuurlijk uh, ontstaat als uh, kolonel Gaddafi... zou worden verdreven door ze, dat dat dus goed wordt, uh, wordt ingevuld. Ja, nou zei je net al, er is een uh, lijst met uh, nou ja, zo'n 100 uh, Gaddafi-aanhangers... die ze willen, aans, uh, willen aanhouden. Is er ook al consensus over wat met Gaddafi zelf moet gebeuren... als hij uh, eenmaal uh, gepakt is? Nou, wat we willen mij zeggen, is dat daar dus momenteel over overlegd wordt uh, in uh, in. Tunesië, gisteren is de, Franse, de voormalige Franse buitenlandminister de Velper, daar gesprekken gevoerd. Die gaan uiterst moeizaam, zo melden de persbureaus. Aan de ene kant heb je de regering van de rebellen, aan de andere kant nog de aanhangers van Gaddafi. De details zijn onbekend, maar in het verleden hebben de rebellen gezegd, nou hij mag in leven blijven. In het verleden hebben de rebellen gezegd, hij mag in, in Libië blijven. Ja, ik ben benieuwd of dat straks in het heet van de strijd ook zo blijft en niet iemand gewoon... Besluit om Gaddafi, Allah, Osama bin Laden natuurlijk uh, aan de kant te ruimen of, of aan de kant te zetten. Correspondent Thomas Erdbring vanuit Libië, dan het hoofdkwartier van de opstandelingen daar. Het is zeven minuten voor half tien. Als autobezitter in Berlijn kun je de laatste tijd last hebben van slapeloze nachten. Want ook vannacht weer zijn in de Duitse hoofdstad zeker elf auto's in vlammen opgegaan. Een vrouw omschrijft de angst van veel Berlijnse autobezitters. Man had ständig angst dat man zelfs daarvan betroffen zijn wil, want ja niets. Man komt ja deze filtan überhaupt niet op de spoor. Je bent continu bang dat jouw auto als volgende aan de beurt is. Zeker omdat, er, eh, omdat ze er maar niet in slagen om de dader op te sporen, zei deze Berlijnse vrouw. Correspondent Wouter Meijer, vannacht is dus weer elf auto's in brand gestoken. Het is niet de eerste keer, hè, dit? Nee, het is dus de vierde nacht op rij. Uh, nu 11 dus bij, daarmee komt het totaal van deze week op 47. Uh, daarbij nog 20 auto's die zijn beschadigd, omdat ze in de buurt stonden. Uh, er zijn dit jaar in totaal al 250 auto's uh, verbrand. En dat is bijvoorbeeld veel meer dan vorig jaar. We zijn nu al over het totaal van heel 2010 heen. En dat wordt allemaal zo goed bijgehouden, omdat het echt al een paar jaar een plaag is in de stad. Maar die wordt deze week wel heel erg. Ja, ik zei net al, ze weten niet precies wie erachter zit, maar hebben ze enig idee wat een motief zou kunnen zijn? Maar nou, er wordt bijna nooit iemand opgepakt. En er worden ook geen briefjes achtergelaten. Dus er is heel weinig over bekend. Maar men gaat er over het algemeen van uit dat het linkse actievoerders zijn. Die tegen veranderingen in hun buurt protesteren. Uh, dat klopte ook nog met waar het gebeurde de afgelopen jaren en de afgelopen maanden. Uh, in buurten die snel duurder worden. Dus die verjuppen in, in de taal van de actievoerders. Of die gentrificeren, noemen we sociologen dat. Dat zijn dus ook vaak hele dure auto's. Die, daar herken je immers de, de nieuwe vijand aan. De dure mensen die in jouw buurt komen wonen. Maar is een een paar dagen zijn het ook betere buurten. Buurten als Charlottenburg, Zeelendorf. Eigenlijk hele rustige, welgestelde buurten of een hele rustige wijk, waar er helemaal niks aan de hand is... die verjuppen ook helemaal niet. Dus er zijn nu ook mensen die het interpreteren als een strijd tegen het kapitalisme. Misschien zelfs geïnspireerd op de protesten in Londen. Maar het kan net zo goed een loslopende pyromaan zijn... die uh, zich geïnspireerd ziet door al die andere branden... en steeds meer mensen die het, die het ook een keertje proberen s'nachts. Ja, maar als het al zo lang aan de, ga aan de gang is, zou je denken... Ja, dan komt er meer uh, uh, ja, politie op straat of zo. Ja, dat, dat zou... Dat zou je denken, maar dat is eigenlijk heel moeilijk als je erover nadenkt. Er wonen uh, 3,5 miljoen mensen in Berlijn, dus je hebt bijna... Uh, nee, Je hebt iets meer dan 1 miljoen auto's. Die kun je niet allemaal bewaken. Het is ook heel moeilijk om extra politie in te zetten. Als je er 100 agenten bij doet, kun je nog steeds niet alle auto's in de gaten houden. Dus mensen zijn nu opgeroepen om zelf een oogje in het zeil te houden... als ze iets verdacht zien. Het is ook iets wat je bijna niet kan zien. Hè. Het gaat meestal met van die kleine aansmaakblokjes voor, voor de open haard en de barbecue. Als je die onder de motor legt en steekt ze aan, die loopt weg. Ja, voor het weet brandt zo'n auto. En de kans dat je iemand oppakt is heel erg klein... Um, en er wordt geroepen nu om hardere straffen. Dat zou misschien een middel zijn om de daders af te schrikken. Vorige week bijvoorbeeld is er wel iemand die al gepakt was... die een BMW had aangestoken, hier bij mij om de hoek. Uh, die is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf. Dus wel bestraft, maar komt meteen weer naar huis. Dus die loopt gewoon weer rond. Dus ik ga zo dadelijk ook maar even kijken of mijn eenvoudige autootje er nog staat. Ja, want dat is natuurlijk nu ook een doelwit. hè? I iedereen is nu een doelwit, want het ja. duurt nu het zich niet meer beperkt... tot hele dure uh, uh, range Rovers en, en dure auto's... in de wat slechtere wijken van mensen die daar komen wonen... en de huren omhoog drijven. Kan ik net zo goed het slachtoffer ja. worden. Dat mag die mevrouw ga, die je net hoorde. Ja, precies. Nou, gaan we gauw kijken naar je eenvoudige auto. Wouter Meijer in Berlijn. En wij gaan nog even naar het Belgische Hasselt. Naar het festivalterrein van Pukkelpop. Daar is nog steeds onze correspondent Tijn Sade. Ja, Tijn, uh, hoe, hoe is het daar nu op het terrein? Ja, de laatste mensen die banen zich nu een weg door de modder gepakt en gezakt. Uh, rugzakken en tenten. Uh, ze lopen hier allemaal nu het terrein af. En de zogeheten versterkingsritten, de pendelbussen, die rijden nu af en aan. Het is wel heel mooi om te zien na zo'n dramatische nacht... en uh, met de enorme kater waarmee de mensen hier wakker werden... hoe rustig toch iedereen blijft. Uh, weinig woede te merken over het feit dat het afgelopen is. Natuurlijk wel boosheid over hoe het allemaal heeft kunnen lopen. Nou, als je daar vragen over stelt... aan mensen die hier uh, als security optreden... dan krijg je niet eens een, geen commentaar. Maar de lippen blijven stijf op elkaar. Er is echt uh, door de organisatie en uh, ook door de gemeente, lijkt mij... en door de politie gezegd, zeg niets tegen de pers. Ik werd zelfs met lichte dwang uh, meteen teruggestuurd. Uh, een vrouw op de fiets, die klampte mij aan... en die wilde heel graag uh, mensen, jongeren, uh, hulp verlenen. Die willen ze opvangen. Ze mogen bij mij in bad. En of ik... Dan misschien wist wie de coördinatie in handen heeft. Nou ja, dat weet ik ook niet en dat weet niemand. Ja, de enige die ik wel iets kon ontfutselen, dat waren een soort van pukkelpop marshals En die zeggen, ja, het was gewoon het noodlot. We zaten midden in de storm. Er was niks aan te doen. Ja, mijn verwachting is dat toch vanmiddag, als het hele terrein leeg is en men de balans heeft opgemaakt, dat toch echt de discussie op gang zal komen. Er zijn nu vijf doden. Er wordt nog gevreesd voor het leven van zwaar gewonden die in ziekenhuizen liggen hier in de buurt. De vraag zal nu gesteld worden, was de organisatie op deze calamiteit voorbereid? En Tijn, je, je liet eerder horen dat er vannacht toch al gedoe was, logistiek gezien, met het vervoer. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren. Rijdt nu wel alles op rolletjes, om maar zo te zeggen. Ja, vannacht was het een enorme chaos. En dat werd ook veroorzaakt omdat er heel veel ouders met auto's deze kant op kwamen. En zieke auto's naar op en neer reden. Uh, er was geen doorkomen aan. Dat is nu opgelost. Het ziet er allemaal wat chaotisch uit. Maar ja, dat is een beetje op zijn Belgisch. Uh, men blijft rustig. De bussen gaan op en neer. De jongeren ja, die nemen de tijd. Die wachten netjes. Uh, nog eens niet in rijden. Men gaat even zitten. Men wacht tot, uh, ja, tot er een volgende bus aankomt. Gelatenheid. Dat is uh, de sfeer hier. Correspondent Tijn vanuit Hasselt tot zover uh, dit Radio 1 journaal. Wat mij betreft uh, een mooie dag nog en een goed weekend. Maar natuurlijk eerst nog Goedemorgen Nederland met Sven Kokkelman. Goedemorgen. Dag ik, goedemorgen. Bernard Wientjes, de voorman van de VNO-SCUW kwam gisteren nogal optimistisch, het torentje uit gerustgesteld door premier Rutte samen met Agnes Jongerius was hij daar, terwijl hij als een bezorgd man naar binnen ging, want hij maakte zich grote zorgen over de toekomst van de euro en vond de maatregelen niet ver genoeg gaan. Wat is er gebeurd in dat gesprek? Morgen begint het amateurvoetbal, twee weken uh, na het betaalde voetbal. De KNVB gaat hoog in zitten bij de aanpak van agressie tegen scheidsrechters. Wie zich vergrijpt aan een scheidsrechter en map geeft uitscheldt, die kan rekenen op uitsluiting van dat voetbal. En de KNVB komt uitleggen hoe ze dat precies gaan doen. En is goud wel zo'n goede en veilige belegging als wel wordt beweerd... nu de, re de recordprijs uh, is vastgesteld, zou ik maar zeggen. De goud is nooit zo duur geweest. Doral Begens gaat u daar alles over vertellen in het nieuws van half tien. Doral. Radio 1. Het NOS-journaal. Inderdaad, de goudprijs die stijgt nog steeds. Een troy ounce kost nu bijna 1300 euro. Dat is een nieuw record. Dat betekent dat de gram goud nu iets meer dan 41 euro kost. En die hoge goudprijs is het gevolg van de zorg in de financiële wereld. Zometeen meer daarover dus bij Sven. De politie Haaglanden gaat anders werken om overvallen sneller te pakken. Bij een melding van een overval moeten alle beschikbare agenten... direct naar de betrokken plek gaan. Volgens een woordvoerder is de pakkans dan veel groter. In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben zelfmoordterroristen het kantoor van een Britse culturele organisatie bestormd. En daarbij zouden zeker drie mensen zijn gedood. En er zouden nog altijd zwaar bewapende aanvallers in dat pand zijn. De verantwoordelijkheid is intussen al opgeëist door de Taliban. En met onder meer tien onopvallende videoauto's gaat de politie volgende week extra controleren op de snelwegen. Er wordt gelet op verkeersovertredingen die in de ergernissen top 10 staan. Zoals bumperkleven, het onnodig linksrijden en agressief rijgedrag. En ook wordt extra gelet op het niet-handsfree bellen. Dat is over de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, drie files door aanrijdingen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens... staat tussen Arnhem-Noord en Westervoort 3 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. En de andere kant op tussen Duiven en Knoopend Waterberg, 6 kilometer. Daar is de linkerrijschok dicht. Was ook een rijstrook dicht op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Dat is weer vrij. Tussen dan West en Driebergen nog 5 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Werkgeversorganisatie VNO NCW bezorgd om het voortbestaan van de euro. De KNVB gaat geweld tegen scheidsrechters keihard aanpakken. Belgische wegen in beroerde staat en levensgevaarlijk. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Bartling heeft deze week als standplaats het strand. Met uitzicht op het strand van Kijkduin. Vanaf de zee. Rara, hoe kan dat? Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. Bernard Wintjes, de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW... maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van de euro. We moeten stoppen met labmiddelen bedenken... en met structurele oplossingen komen. Wintjes is gisteren met die boodschap in gesprek gegaan... met premier Mark Rutte... en kwam toen vervolgens tamelijk eh, gerustgesteld naar buiten. Althans, als je dat kon aflezen aan zijn gezicht. Meneer Wintjes, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft de premier u kunnen geruststellen? Nou... Hij heeft elke twijfel weggenomen dat een koers anders dan het versterken van de euro. En het behouden van de euro. Uh, dat. Uh geen enkele gedachte bij hem is om die koers los te laten. Dus uh, hij is absoluut van overtuigd, net zoals wij, dat voor Nederland met zijn exporterende ondernemingen, met zijn internationale afhankelijkheid, de euro gewoon de graad van, uh, van onze economie is. Nee, ja, maar goed, de vraag is: hoe, hoe, hoe hou je die euro sterk? En zijn de maatregelen die ze voorstellen in Europa en waar de premier ook nog wel iets op af te dingen heeft, zijn die sterk genoeg? Ja. Ja, laat ik zeggen, de basismaatregel wel, alleen het komt nu aan op de invoering. Kijk, er is duidelijk afgesproken, is wat, wat, wat, wat ondergesneeuwd in de publiciteit over Sarkozy en Merkel, die dan gingen over meneer Van Rompuy, die één keer per half jaar de premiers bij elkaar roept, maar de kern in feite, wat ze zeiden, is dat er een systeem moet komen dat uh, keihard erop toeziet dat landen, alle landen in Europa, niet alleen Griekenland, zich houden aan bepaalde afspraken. Ja. En dat er ook de het is bekomt in de sancties wat we nu toen niet hebben gehad. Ja. En ik heb dat met, met de premier besproken in de vorm van het voorbeeld van een artikel 12 gemeente in Nederland. U weet, in Nederland is het zo, als een gemeente niet voldoet aan de criteria van de begroting, wordt die onder curatelen geplaatst van het Rijk, ja. net zolang tot die gemeente weer in de pas loopt. Dat ja. is dergelijks, hebben wij gezegd, zo hard zullen de regels in Europa moeten zijn. Ja, mag ik u even citeren? Jazeker. Namelijk uit een column die u hebt geschreven onder de kop nachtmerries. Daarin schrijft u, de tijd is rijp om de stap te maken naar een sterke economische unie. Om het vertrouwen van de, uh, van de markt in de euro te herstellen. We ontkomen er niet aan om bepaalde nationale bevoegdheden op te geven. Afspraken te maken met die alle lidstaten dwingen tot een prudent begrotingsbeleid. Ja. De premier heeft gezegd, nationale bevoegdheden opgeven, dat gaan we niet doen. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk een kwestie van woorden. Ik bedoel, dat hebben nou, we al gedaan. Het feit dat we dus een stabilisatiepact hebben. Het feit dat uh, Brussel in kan grijpen en in onze optiek veel harder in moet grijpen... is toch het overdragen van bevoegdheden. Dus je kunt je natuurlijk in de semantiek, uh, in, in het taalgebruik daarover strijden... maar ik denk dat de tijd voorbij is voor taalgebruik. We hebben gewoon een visie nodig, Europa... Is, is essentieel voor Nederland en ook voor andere landen. Maar zeker voor Nederland met zijn enorme export. En we zullen hoe dan ook. En dan moet je niet over woorden vallen, of het nou een economische regering is. Of overdragen van, van, van verantwoordelijkheden. Ja, maar dat zijn toch niet alleen maar woorden, met de windjes. Een economische regering is een economische regering. De economische regering betekent in Brussel dat onze begroting die zelfstandig gemaakt wordt, in een normale parlementaire democratie voorgelegd wordt... en er een vetorecht is wanneer deze begroting niet voldoet aan ja. de eisen die bij elkaar verstaan. En als je dat een economische regering noemt, dan is het voor mij een economische regering. Bent u daarvoor? Ik ben er zeker voor. Ik bedoel, je ontkomt er niet aan. Als je nu ziet wat we met Griekenland meemaken, daar wordt nu maatwerk verricht, labwerk verricht... Maar goed, als morgen het met Italië slechter gaat, dan zullen we weer maatwerk verrichten. We moeten gewoon een systeem hebben, een automatisch systeem. Dat noem ik even voor het gemak, het artikel 12 systeem. Waarbij automatisch landen die niet voldoen aan de criteria, onder gezag van Europa... en dat kunt u een, Europ een Europese uh, economische regering noemen, uh, gedwongen worden om zich aan te passen. En zo niet, ja dan is het over. Ja, maar goed, dat proberen we nu met de Grieken ook en het lukt ook maar niet hè. Nee, de fout is natuurlijk geweest dat we nooit dat wat tevoren geregeld hebben. Nee. We hadden een stabilisatiepact, dat was zo zacht als boter. Ja. De, de Duitsers en de Fransen waren de eerste die, daar, uh, die dat overtraden. Dus er zal nu een systeem moeten komen wat een automatisme heet. Dat is ja. uh, heel veel gevraagd, maar het is de enige mogelijkheid... Ja. Om, een, om, een, om een munt die uiteindelijk door 17 landen gedragen wordt... en die afhankelijk is van de kracht van 17 landen om die in stand te houden. Ja, goed. Uh, eerder deze week kwamen de Frans president Sarkozy... en de Duitse bondskanselier Merkel met een plan uh, naar voren... Nou, dat heeft uh, aan de, de beurskoers in ieder geval uh, niet veel goeds bijgedragen. Het uh, was gisteren echt een bloedrode dag. Hè? Ja, ja. Uh, uh, economen zeggen dit komt voor een groot gedeelte door het bestuurlijk onvermogen in Europa. Deelt u die mening? Ja, ik denk, ik denk zolang er maar een, een, een, een klein vermoeden is of een kans is dat uh, landen uit Europa gezet worden of uit Europa gaan. Ik praat over Eurolanden nu, hè? puur over Eurolanden. En zolang er nog een aantal politici zijn die denken dat zou de oplossing kunnen zijn, blijft het consumentenvertrouwen omlaag gaan. Want dan denkt men dat het gigantische consequenties en terecht, want het zou voor Nederland afschuwelijke consequenties hebben. Dus er moet een duidelijke. Uh, zeg maar staatsmanschap in Europa zijn, wat zegt jongens, wat er ook gebeurt. De euro is nogmaals, is, is de backbone van onze maatschappij, net ja. zoals Europa. Ja. En we gaan ervoor. En we zullen altijd de problemen op een oplossen. En... Sarkozy en Merkel hebben dat wel gezegd, maar nog niet duidelijk genoeg. Juist, dus dat, dat bestuurlijke onvermogen dat constitueert u ook. Goed, je... Daar, kijk, overmogen, in ieder geval, het is niet duidelijk. Het zou zo goed zijn dat die beiden, uh, misschien met alle 17 leiders van de eurolanden, gewoon zeggen: jongens, één ding is zeker, we houden de euro overeind en ja. we houden Europa overeind. Ja, en dan is het is... afgelopen zijn met die speculatie en afgelopen zijn met onzekerheid. Ja, maar dat zijn dan ook alleen maar woorden. Ja, maar dat moet vergezeld zijn gegaan met een nieuw systeem... wat ik dan even voor het gemak de artikel 12-procedure noem. Ja. Een nieuw systeem waarin landen onder cure gesteld worden... die zich niet houden aan de spelregels. Alleen maar woorden heeft u voorkomen gelijk. In de dat zegt niks. Nee. Maar, maar wel ook uitstralen dat we ervoor vechten... En niet, en niet nog onzeker zijn of we misschien toch nog eens een keer de euro zullen in ja. Een euro en een euro, al die andere <laughs> termen die daarvoor gebruikt worden. Goed, ja. daar hebben we de afgelopen twee dagen... Uh, een nou, tamelijk uh, treurig economisch nieuws moeten melden. Namelijk uh, twee dagen terug ja. dat de economische groei in Nederland is beperkt gebleven tot 0,1 procent. Dus eigenlijk ja. gewoon tot stilstand is gekomen. Datzelfde ja. geldt zeker voor Duitsland. Ja. Uh, en dat is nog belangrijker voor ons, zal ik maar zeggen. En vervolgens, de dag daarop, kwam, uh, kwamen de werkloosheidscijfers en kwam het consumentenvertrouwen. Dat ja. in, in, op min 21 staat op dit moment. Ja. Ja. Hoe groot zijn uw zorgen over een dreigende recessie opnieuw?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 Natuurlijk, uh, het bedrijfsleven bezorgt en investeert niet. En de consument gaat niet kopen. Als je elke dag ellende leest, ja. elke dag onzekerheid leest. Ja, ja wat doet de consument dan? Heel simpel. Je, je zegt, gaat op jezelf stel... zitten. Ja. Ik, ik, ik stel mijn de aankoop van mijn auto een jaar ja. uit. En er komt nog eens bij, meneer Wintjes: namelijk dat de maatregelen die het kabinet heeft mm -hmm. genomen in de bezuinigingssfeer. dat we die pas echt gaan merken in 2012. Ja. En als het met de economie zo verder blijft gaan, dan kan ik wel raden wat er gaat gebeuren met het consumentenvertrouwen. en ook met het bestedingspatroon van mensen. Ja, dus ik denk het voorkomen gelijk. Het is één minuut voor twaalf. We zullen nu dat vertrouwen uit moeten stralen. We staan nog niet, we zitten nog niet in een recessie, gelukkig niet. Kijk, we praten toch nog over een, een hele kleine economische groei. In Duitsland is toch het groei dit jaar ongeveer 3, drie, 3,5 procent. Dus de trein loopt nog wel, maar de hik is heel dichtbij. Ja. En als je, je nu, en, en nu weet, consumentenvertrouwen is psychologie. Is ja. vertrouwen in de maatschappij, vertrouwen in wat er gaat gebeuren. Nee, maar als je geld wil uitgeven om wasmachines te kopen... televisies, weet ik het wat, dan moet je het hebben. Uh, dus ja. mijn, mijn vraag is heel concreet. Kun je 18 miljard bezuinigen als we opnieuw in een recessie terechtkomen? Ja, ik word alles, heb Ik heb ik heel veel problemen mee. Kijk, op de eerste plaats is het zo, we hebben geld. De koopkracht is tot nu toe nauwelijks aangetast in Nederland. De werkloosheid is laag, zelfs met die stijging is extreem laag. De mensen hebben geld. De mensen die dus niet ontslagen zijn, hebben eigenlijk niets van de crisis gemerkt. Dus zo ernstige situatie ook niet. Ook in het komend jaar, als je de cijfers van het CPB mag geloven, en die geloof ik dan maar eens een keertje, betekent dat dat de koopkracht wel hier en daar wat gaat dalen. Maar het zijn altijd fracties vergeleken met hetgene wat we de laatste jaren aankomen. Koopkracht gewonnen hebben, zelfs ja. in de kiezen. Dus ik ben er helemaal niet zo bezorgd over het bezuinigingspakket, is essentieel. Ja. Zeker nu we praten over de Europese problemen, moet Nederland uh, absoluut uh, heel, heel scherp aan de wind zeilen. Want anders gaat, ons, uh, gaat onze kredietwaardigheid een probleem krijgen. Is... Ons minister van Financiën leent voor, het laatste, voor de laagste rente waar hij ooit geleend is. Dus dat moeten we in stand houden. Ja. Maar ik ben niet zo bezorgd voor de koopkracht in het land. Hebt u hoofdpijn vanochtend? <laughs> De hoofdpijn waarover? Nou ja, ik dacht, ik hoop niet dat ik u dan hoofdpijn bezorg... Euh, bezorg nog om maar even op het laatste punt van dit gesprek uit te komen... Ja, namelijk het ja. pensioenakkoord. Ik uh, ja. sprak gisteren, ja. of eergisteren, met de vicevoorzitter van de Avacabo... de eenaar grootste vakbond van de FNV. Ja. Die zei, luister, dat ja. moet echt heronderhandeld worden... anders is het wat ons betreft ook nee. Ja, als ik daar hoofdpijn over heb, heb ik het dus al een paar maanden, zoals u weet. Ja. Uh, nou, de situatie is op dit moment heel, voor mij eigenlijk heel simpel. We hebben dus een akkoord... Met drie centrales. Ja. De werkgevers hebben een achterbanraadpleging gedaan. De minister heeft een achterbanraadpleging gedaan, steun in de Kamer. Ja. Nou, twee van de centrales zeggen, ja, de derde vecht nog. En er zijn twee bonden, als ik het goed begrepen heb, uh, dat waar, waar, ja, dat, waar de problemen groot zijn. Maar dat zijn wel de grootste bonden. Hè? Ja, maar uh, mijn collega mevrouw is vecht nog steeds voor een goed resultaat. En zolang, de, zolang zij vecht, laten we haar uiteraard uh, gaan we haar het leven niet lastig maken. Dus ik oh. hoop dat we op 12 september gewoon een uh, verstandige meerderheid krijgen. Hebben we nog andere zorgen overgeslagen in dit gesprek, wat u betreft? <laughs> Dat is genoeg voor vandaag. Meneer Wintjes, ik dank u wel. Heel graag gedaan. Dag. De vraag van vandaag. Welke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. PVV'er Daniel van der Stoep legt zijn functie als Europarlementariër... per direct neer. De 30-jarige politicus verlaat het Europees Parlement... omdat hij onder invloed van alcohol een aanrijding veroorzaakte. De vraag is, krijgt hij nou ook wachtgeld... Danny de Pape van het informatiebureau van het Europees Parlement heeft het antwoord. Daniel van der Stoep die heeft inderdaad recht op uh, wachtgeld. En wel op zes maanden. Dat zit namelijk zo. Een vertrekkend Europarlementariër krijgt één maand wachtgeld... voor elk jaar dat hij Europarlementariër is geweest. De minimumduur van die uitkering is zes maanden en de maximumduur twee jaar. Nu is van der Stoep ruim twee jaar lid geweest van het Europees Parlement... en heeft hij dus recht op zes maanden wachtgeld. Het minimum dus. Nou, wat, wat krijgt hij dan? Hij krijgt dan... In feite gewoon zijn zijn salaris, volledige salaris krijgt hij nog zes maanden doorbetaald. Daar moet wel bij vermeld worden dat de wachtgeldregeling van het Europese parlement... soberder is dan die van de Tweede Kamer. Want in de Tweede Kamer is de minimumperiode van uitkering twee jaar... en de maximumperiode is vier jaar. Maar goed, Daniel van den Stoep krijgt dus wachtgeld... althans heeft hij recht op voor zes maanden. Anders het antwoord van het informatiebureau van het Europese parlement. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Laten nou, we nu weer terug naar het strand van Kijkduin deze keer. Want daar is Sander Bartling. Overal om ons heen is water. In de verte zie ik de kustlijn van Nederland. Kijkduin. We staan op een schiereiland. Het schiereiland heet De Zandmotor. Nico Bootsma, projectmanager van Rijkswaterstaat. Zandmotor, wat is dat precies? Ja, de zandmotor dat is een, een, een pilot. Hè? Want wat we hier doen, dat is een grote hoeveelheid zand hebben we hier aangebracht. Uh, waarmee we het dus, uh, we hopen dat de, dat de natuur ons helpt om daarmee de kust te onderhouden. Jan Mulder van kennisinstituut Deltares is hier ook. Heeft net als ik het zand in zijn ogen van de, van de wind hier. Want het is nog een heel kaal eiland. We bevinden ons op de top, 7 meter hoog. Uh, Frog Hill heet hier. Er staat een paal uh, in de grond geslagen met een plaatje van een... Die hier ooit is, uh, is aangespoeld. Waarom werkt zo'n zandmotor beter dan die zandsuppletie... die we nu al op zoveel plekken in Nederland toepassen op het strand? Nou, in principe weten we dat nog niet. Daarvoor is deze proef. Uh, maar we denken dat we door een grote hoeveelheid zand in één keer aan te brengen... Uh, um, voordeliger kunnen werken. Dus dat dat financieel voordeliger is dat het voor de natuur beter uitpakt omdat we in plaats van elke jaar of elke twee jaar ergens zand te spuiten nu maar eens in de 20 jaren hoeveelheid spuiten. En er komt bij dat je doordat het op natuurlijke wijze zich mag verdelen een natuurlijker kust krijgt. En je, en je schept eigenlijk op deze plek zelf ruimte voor natuurontwikkeling. Die wel sterk zal veranderen steeds, maar dat vinden we prachtig. Dit is een eiland van 100 hectare groot, 21 miljoen kuub zand. Maar als ik het goed begrijp, dan, uh, dan is hier uh, over twintig jaar helemaal geen eiland meer. Uh, dat klopt. Als uh, de zandmotor doet wat we denken dat die het gaat doen... dan verspreidt dit zand zich langs de kust, dan wordt dit weer water... en ligt dit zand over twintig jaar uh, tegen een uh, duin uh, wat verbreed is... en wat daardoor meer natuur en meer uh, recreatieruimte biedt. Maar die zeespiegelstijging gaat ondertussen door. Uh, betekent dat dat je dan weer een nieuw eiland moet opspuiten? Zeker zijn wel. Om de zeespiegelstijging bij te houden, om mee te groeien met de zeespiegel, zullen we blijvend zand moeten toevoegen. Nou hoor ik de Milieubeweging al roepen: een groot eiland voor de kust. Het zandsuppletie, al dat zand, die woelt de bodem om. Wat zegt u daarop? Nou, dat horen wij ook van de Natuurbeweging. Maar die zijn ook geïnteresseerd in de proef die wij hiermee doen. Omdat we op zoek zijn naar een manier om zo natuurvriendelijk mogelijk te suppleren, zand toe te voegen en ook op zoek zijn naar manieren om zo goed mogelijk, zo natuurvriendelijk mogelijk dat zand te winnen. Dus we doen ook onderzoek naar de beste manier om zand te winnen... of op de plek waar we dat zand winnen, we misschien het zo kunnen doen... dat het voor de natuur uh, beter, beter wordt dan het voorheen is. Ooit maakten Nederlandse baggeraars een palmeiland voor de kust van Dubai, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Er werd ook nog gedacht aan een tulpeiland een paar jaar geleden voor de kust hier in de Noordzee. Maar dat stranden in onbegrip. Gaat die zandmotor Nederland als waterbouwkundige natie weer op de kaart zetten? In zekere zin wel. Niet, niet in, in de zin dat wij nu voortaan in heel de wereld via zandmotoren de kust gaan beschermen. Wel in de zin dat wij hier op een innovatieve manier op zoek zijn... om een zandige kust op zo goed mogelijke manier te onderhouden. Um, dat is wel uniek in de wereld. En je merkt het ook aan de belangstelling die voor deze proef is. Die is echt uh, van, van, van overal. Nou, laten we dan nog proberen om even van dit moment te genieten want over uh, 20 jaar is op de plek waar we nu staan alleen nog maar water. Voorlopig vanaf het strand voor de laatste keer was dat Santa Bartling. Straks geen vangrail, tweebaanswegen zonder tussenbermen en gaten. De Belgische wegen zijn levensgevaarlijk. Eerst nu met de groei van het aantal koopzondagen... moet ook steeds meer personeel aan de slag in het weekend... terwijl werken op zondag volgens de wet niet te verplichten is. Winkeliers lappen de regels aan hun laars... blijkt uit onderzoek van de CNV-Dienstenbond. Frede Monsma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent vakbondsbestuurder bij die CNV-Dienstenbond. Als je solliciteert bij een grote supermarkt... waarvan je weet dat die op zondagen open is... dan weet je toch waar je aan begint, of niet? Uh, dat, dat zou je zeggen. En als onze maatschappij op zondag werken ingericht was, dan uh, zou het helemaal vanzelfsprekend zijn. Helaas is het niet zo vanzelfsprekend. Uh, je kan nog steeds je paspoort uh, op zondag het gemeentehuis niet, uh, niet aanvragen. Uh, kinderopvang is nog niet beschikbaar. Nee. Uh, dus, en de supermarkten uh, zijn is, vaak is, uh, wel open. Dat is het nog niet logisch. En de supermarkten zijn vaak wel open. Dus als je daar gaat werken, dan weet je dat je op zondag moet werken, toch? Uh, je zou kunnen zeggen dat je op zondag moet werken. Uh, aan de andere kant is het zo, uh, iedereen die moet van zijn baas bij een diensttraining een CO krijgen... ...daar staat gewoon heel, heel duidelijk... Klip en klaar in dat werken op zondag niet verplicht is. Hoe vaak levert dit probleem op, blijkt ons uw onderzoek? Te veel en te vaak. Um, recentelijk ben ik in Zoetermeer geweest, ik ben winkels langs geweest, ik heb een enquête uitgevoerd. En dan blijkt dat 65% van de medewerkers uh, soms gedwongen wordt om te werken op zondag, terwijl ze dat dus echt niet willen. Maar goed, u weet toch ook dat het met de economie tegen zit, dat het toch wel handig is als zo'n supermarkt goed draait? Want daar, daar, daar hou je ook banen mee overeind? En u bent, ja, toch, u bent waar, toch ook van de afdeling zowel, banen, dacht ik altijd. Zowel, het, dus, zowel de, de discussie over omzet als de discussie over arbeidsplaatsen... Uh, heeft de minister van Economische Zaken twee jaar geleden nog eens onderzocht... door het Centraal Pompbureau. En daar kwam uit dat het eigenlijk drogredenen zijn. Er is niet meer omzet. En de arbeidsplaatsen, dat zijn, ik noem dat met alle respect hoor... maar de zondagshulpen, uh, dat is kwantitatieve arbeid, geen kwalitatieve arbeid. Maar een dag extra open betekent toch een dag extra omzet? Uh, nee, dat was, was het maar waar. Uh, dus we verkopen niks op die zondag. Ik heb dus in de Tweede Kamer een debat gehad over dat, uh, over dat onderwerp. Uh, en toen zei een van de Kamerleden... ik heb 1 euro in mijn hand en die kan ik één keer uitgeven. Dat kan ik op zondag doen, dat kan ik op dinsdag doen... en dat kan ik op vrijdag doen. Maar ik kan hem niet twee keer uitgeven. Goed, uh, hoeveel klachten hebt u binnengekregen? Uh, wij hebben uh, sowieso zo'n 500, uh, of zo 500 uh, uh, mensen gesproken in Zoetermeer. En daar is dus inderdaad zo'n 60% van uh, die zegt van uh, wij willen helemaal niet werken op zondag. En de CO wordt ook overtreden als het gaat over uh, het uh, betalen van toeslagen. Juist. Dus uh, dat is een redelijk aantal. En wat moet er nu gebeuren met die klachten wat u betreft? Nou, ik ga een paar dingen doen. Uh, die bedrijven waar het geconstateerd is, die zullen wij als CV-Dienstenbond rechtstreeks uh, aanschrijven. Dat er iets niet goed gaat. Ja. Inmiddels uh, in de Tweede Kamer zijn wat vragen gesteld. Omdat het natuurlijk een, een breder en een groter probleem is. Ja. En ik zal ook uh, de desbetreffende gemeenteraden waar dit speelt uh, bevragen of zij uh, hun besluit willen heroverwegen. Of zij uh, ook inderdaad de positie van die medewerker, die wij als, uh, als vakbond belangrijk vinden, beter en steviger willen verankeren. Verder Monsma, vakbondsbestuurder bij het CNV. Ik dank u wel. the girls around in clubs and all the right places. Ah, big girls, you are beautiful. Ah, big girls, you are beautiful. Ah, big girls, you are beautiful. Ah, big girls, you are beautiful. Catch you ah, yourself to the butterfly lounge, find yourself a big life. Big Girl, You Are Beautiful van Mika was dat. Zeven minuten voor tien. We gaan naar België, want daar is bijna 500 kilometer van het Belgische wegennetwerk levensgevaarlijk. Door achterstallig onderhoud kent het land 17 dode wegen waar de afgelopen drie jaren. Bijna 900 zware ongevallen hebben plaatsgevonden. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Belgische automobilistenvereniging Touring. Dennis Magge, goedemorgen. Goedemorgen. Sen. U bent van Touring. Wat ja. maakt deze wegen nou zo gevaarlijk? Wel, het gaat hem vooral over de inrichting van de wegen, de infrastructuur. En uh, dit soort onderzoeken spreekt over het uh, opvangen van de gevolgen van ongevallen. Dus niet zozeer over de oorzaken die we natuurlijk ook moeten aanpakken. Ja. Maar uh, hier gaat het wel degelijk over het feit dat uh, mensen die uh, in zware ongevallen betrokken worden, uh, bijvoorbeeld een frontale aanrijding of een aanrijding met een obstakel buiten de weg, een verlichtingspaal en zo, dat dat meestal fataal afloopt. En je kan dus de wegen zodanig inrichten uh, dat ze veiliger worden, dat ze eigenlijk Gezien te worden als de mensen eventueel een kleine stuurfout maken ofzo ja. ja. Zijn dat de belangrijkste wegen eigenlijk? Wel, we hebben een 4000 kilometer wegen geselecteerd van de 145.000 Belgische wegen, ja. kilometer wegen. Het is zo dat het gaat om gewestwegen. En dat zijn typische wegen die vaak heel gevaarlijk zijn. Vaak één rijstrook per richting zonder middenberm. En dat zijn dan in het algemeen de gevaarlijkste wegen. Niet alleen in België, maar in heel Europa eigenlijk. Ja, ja. het is de 60 keer dat jullie de veiligheid van de wegen hebben jullie onderzoeken. En toch is het aantal gevaarlijke wegen opnieuw toe... Hoe kan dat nou? Ja, er zitten een aantal nieuwe wegen bij die we onderzocht hebben ook. En het is dus zo dat er telkens een periode van drie jaar wordt berekend. En dat betekent dus dat er eigenlijk in die perioden bijkomende ongevallen zijn gebeurd. En op die manier willen we ook onderlijnen dat het verder nodig blijft om de wegen te verbeteren. Het is ook zo dat bijvoorbeeld wegen die ondertussen een heraanleg hebben gekend of een herstructurering, dat dat nog niet volstaat. Men legt nieuwe wegen aan soms en men plaatst dan ook nog de, de bomen of de palen vlak bij de weg en uh, ja dat is juist niet de bedoeling. Uh, nee. uh, je moet eigenlijk uh, ervoor zorgen dat de infrastructuur zo veilig mogelijk is en dat de gevolgen van een ongeval minder zwaar zijn. Ja maar goed kennelijk kunt u zes keer op rij waarschuwen maar dat heeft geen enkele zin. Wel, het gaat natuurlijk altijd om investeringen op uh, lange termijn. Sven, Rome is niet uh, op één dag gebouwd en uh, er is natuurlijk een uh, groot uh, gebrek geweest aan de nodige budgetten, uh, niet alleen qua uh, inrichting, maar ook qua uh, onderhoud, vandaar dat wij nu met te veel uh, wegenwerken geconfronteerd worden. Ook. Uh, er is dus een inhaaloperatie uh, nodig, Twintig uh, jaar lang uh, is er veel te weinig geïnvesteerd geweest in ons uh, wegennet en dat uh, laat zich natuurlijk ook wel voelen op vlak van uh, verkeersveiligheid, niet alleen op vlak van verkeersveiligheid van, uh, van putten en gaten in de wegen. Ja. ja, maar om dat soort grote investeringen te kunnen doen... heb je een kabinet nodig. Een missionair kabinet. En dat hebben jullie al, weet ik, hoe lang niet meer. Daar ga ik even uit de wereld helpen. Want het is zo dat het wegennet, de infrastructuur, een bevoegdheid is van de gewestregeringen. En de gewestregeringen die, ja, die bestaan, die werken gewoon voort. Dat is dus geen bevoegdheid van de federale regering die op dit moment in lopende zaken is. Dus het zijn specifiek regionale ministers van mobiliteit en openbare werken die hiervoor bevoegd zijn al vele jaren lang. Maar we hebben nu uiteindelijk wel een Vlaamse en een Waalse minister van uh, openbare werken en mobiliteit... Ja. die uh, daar uh, nu toch al een jaar of twee bij stilstaan... en het uh, probleem ook erkennen. Uh, ja. Vooral omdat dit soort onderzoeken ook Europees worden uh, gevoerd... Hey, ja. uh, met ondersteuning van de Europese Commissie en zo. En daar heb je een stok achter de deur. Wel, nu zijn de ogen opengegaan, ja. Dennis Magge van Touring, ik dank u zeer. Ah, alsjeblieft, goedemorgen. Goedemorgen. Het amateurvoetbalseizoen begint dit weekend weer, dames en heren. De KNVB wil dat het voor eens en voor altijd is afgelopen... met de agressie tegen scheidsrechters en komt daarom met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 Jeroen van der Veer over het leven aan de Nederlandse top en zijn wil om altijd door te zetten. Het recht van spreken in twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wie begint er over condooms? Ik vind het de taak van de man om over condooms te beginnen. Ik moet al aan de pil denken. Mijn ervaring is dat vrouwen het fijn vinden als ik zelf over condooms begin.